Tussen oorschot en spoordonk ten westen van Eindhoven zijn een aantal varkensstallen door brand verwoest. Daarbij zijn duizenden biggen en varkens omgekomen. De brand brak rond zeven uur uit en door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Er kwam veel rook vrij. Boerderijen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand tussen oorschot en spoordonk is nog niet bekend. Het weer droog, minimaal rond vijf graden. Overdag enkele buien, maar ook geregeld zon. En dan wordt het zes tot twaalf graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. De, de helft van hun budget raken ontwikkelingsorganisaties kwijt. De helft. Gevolg van het kabinetsbeleid waar bezuinigen centraal staat. Plus de gedachte dat het echt anders moet met de manier waarop we armen in andere landen ondersteunen. Je zou verwachten dat hulporganisaties allemaal in alle staten zijn. En verschenen vandaag een boek, Grenzeloos Eigenbelang, geschreven door de directeur van Coordate. Hij is mijn gast, deze aflevering van Kaasdoener. René is Hartelijk welkom. Goedenavond. Uh, Grenzeloos Eigenbelang heet uh, het boek van jou: Armoede uitbannen in een veranderende wereld. En laat de strekking daarvan nou zijn, het kan best met een beetje minder. Het, het, kan met, uh, het kan veel gerichter en het kan als we de hulp van iedereen gebruiken. Kort eten is niet in alle staten over de bezuinigingen van het ministerie? Nee, deels omdat we... Ik vond het pijnlijk een miljard eraf. Uh, ook al omdat het kabinet Rutte 1 er al een miljard had afgedaan. Uh, maar tegelijkertijd we hebben, uh, hebben, we eigenlijk in, uh, hebben wij als organisatie in oktober 2011 al... Uh, het besluit genomen om ons voor de toekomst... dat wil zeggen na afloop van de huidige subsidieperiode... niet meer afhankelijk te maken van de overheid. En dat is ook een inschatting geweest van... je ziet gewoon de trend in Nederland. Je ziet internationaal, ook zeker als gevolg van de economische crisis in Europa... de afname van, uh, van de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. En wij um, nou, we hadden zoiets van... Uh, het is uh, verstandig om um, daar um, alvast uh, naar te kijken. Maar dat maar, betekent dan geld van, van anderen. Wat betekent dat dan? Nou ja, het interessante is dat ontwikkelingssamenwerking wat heel lang eh, het, als het, ware het domein is geweest van en de overheid en ons soort organisaties, dat daar in de loop van de tijd heel veel andere partijen bij zijn gekomen. Er zijn eh, heel veel foundations eh, die daar nu actief zijn, stichtingen. Uh, groot, de, de Gates Foundation is natuurlijk de grootste, maar er zijn er heel veel die zich uh, daarmee bezig zijn gaan houden. Er zijn allerlei bedrijven die op dat punt uh, activiteiten zijn gaan, gaan nemen. Soms uh, vanuit, uh, vaak vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom, het speelveld is heel erg vergroot. Uh, dus wat dat betreft is het ook uh, voor ons niet meer nodig om ons alleen maar afhankelijk te maken van de overheid. Maar hebben we gewoon overal op de wereld uh, um, steun te vinden? We hebben. Uh, heeft nu onlangs uh, twee missies gestuurd naar India en Brazilië... om te kijken van wat zijn mogelijkheden om met Brazilië en India... wat vroeger ontvangers waren, ja. samen te werken in de financiering van projecten. Het aardige is van wat jij schrijft... is vooral dat er een, een, ver, een verfrissende, vind ik... en een nieuwe kijk op ontwikkelingssamenwerking komt. Een kijk die trouwens ook voor een deel uh, van het ministerie afkomstig is. Ik moet zeggen dat ik ook wat overeenkomsten zag... met uh, uh, wat de minister op dit vlak wil... Misschien niet helemaal toevallig, want jullie waren samen ja. <laughs> directeur van CORE, Date, tot voor kort. Um, en we gaan het vooral hebben in deze uitzending over die andere kijk op ontwikkelingssamenwerking. En vooral de veranderende wereld, want het is niet meer zo simpel. Um, een van de dingen die je in jouw boek schrijft is: de ontwikkelingssamenwerking zoals we die sinds de jaren 50 kennen, is aan het einde van zijn levenscyclus. Leg dat eens uit. Kijk, ontwikkelingssamenwerking is begonnen en uh, he, eigenlijk tot. Nou ja, tot op dit moment, of tot voor kort gebaseerd op de gedachte... Eh, wij zijn rijk en zij zijn arm. En wij eh, van onze rijkdom, met onze kennis, met onze technologie... wij gaan hun helpen om er bovenop te komen. En dat is een soort eh, eenzijdige afhankelijkheid geweest. Eh, zij zijn van ons afhankelijk, eh, wij niet van hun. En ik denk dat we in een wereld aan terechtkomen zijn... waarin we wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Hè? Eh, beste voorbeeld vaker gebruikt, maar uh, nog steeds uh, illustratief... is dat uh, Portugal uh, twee jaar geleden in de financiële crisis... met de pet rondging bij Angola, zijn vroegere kolonie... om te kijken of die nog een miljard over had... om hun, hun schuldenprobleem op te lossen. Nou, Dan, dan zie je dat de verhoudingen uh, veranderd zijn. Uh, dat, we, uh, dat de gedachten van... Nou ja, uh, wij zijn rijk, zij zijn arm, Angola is een rijk land. Laten, laten we er even op inzoomen. Uh, want de rijkste man ter wereld is een Mexicaan. Ja. Yeah. Dat had je tien jaar geleden ook niet gedacht. Nee. Dat schrijf je in je boek, en dat is waar. Dat hadden we inderdaad tien jaar geleden, misschien zelfs een paar jaar geleden niet eens gedacht. Uh, en, en er gebeuren ook hele interessante dingen in Tanzania, Kenia, Ghana, Bangladesh, dat soort landen. Ja. Dus de, de, de, de, de, de vraag, wat is rijkdom, of wat is armoede liever gezegd, die is niet meer zo simpel te beantwoorden. Nee, in, in, met name in die landen die, die je net noemt, ik, uh, uh, daar zie je een... Uh, middenklasse ontstaan, daar zie je ook uh, een elite ontstaan. Dat heeft ook weer allerlei problemen van uh, grote ongelijkheid. Maar we moeten heel erg een onderscheid maken tussen wat, wat ik dan maar noem de, de, de, de onderkant van de wereld. Uh, dan hebben we het over het Congo, dan hebben we het over Afghanistan, dan hebben we het over Zuid-Soedan, landen die uh, vaak te maken hebben gehad met conflicten, uh, met oorlogen, uh, waar uh, heel weinig voorhanden is. Uh, voorhanden in termen van financiële zin, maar ook in termen van. Opleidingen, een opgeleide bevolking, een uh, infrastructuur, et cetera. Dus dan, dan, daar is sprake van collectieve armoede. Daar is nog steeds sprake van. En, en ik ben ook blij dat de minister in haar uh, nota die landen apart zet. En zegt, in die landen zullen we ook de komende jaren... nog gewoon klassieke ontwikkelingshulp nodig hebben. Ja, maar sommige landen, ook in Afrika... die hebben inmiddels groeicijfers met uh, twee cijfers. Ja, dus ik denk landen als Kenia, uh, Tanzania, Ghana, uh, Bangladesh, Indonesië dat zijn de landen waar je eigenlijk van zegt... Uh, ja, daar, daar hebben we het niet meer over klassieke hulp. En het interessante is dat uh, uh, ook die landen zelf zeggen... wij willen over ergens in de komende tien jaar... willen wij een soort middeninkomensland worden... Uh, wat gewoon niet meer, wat, wat zijn eigen uh, zaken regelt. Okay. Wat... En wat, wat daar het gevolg van is en waar die armoede precies zit... gaan we het zo even over hebben. Maar even die, die uh, hoeveelheid mensen in armoede. Want ook de hoeveelheid mensen die in armoede leven wereldwijd... neemt behoorlijk af. Neemt behoorlijk af. Is in de, uh, uh, we uh, de laatste berekeningen van de Wereldbank komen onder een miljard uh, mensen uit. Dat zijn 900 miljoen, las ik. Ja? ja, 900 miljoen. Dat zijn er nog steeds 900 miljoen. Te veel. Ik vind dat we... Uh, we, kunnen, uh, we zijn in staat met alles wat we in deze wereld kennen en kunnen om dat naar nul terug te brengen. Dus voor, volgens mij zijn er nog steeds 900 miljoen te veel. Maar het neemt af. En het neemt vooral af als je realiseert dat er in de afgelopen 40 jaar ook nog eens 2 miljard wereldburgers bijgekomen zijn. Uh, en vooral in die landen. Dus en relatief al, neemt het pijl snel af. Het neemt eigenlijk, uh, uh, procentueel neemt het nog veel sneller af. Dus we zijn in staat geweest om die 2, miljoen, 2 miljard wereldburgers te voeren, te zorgen dat die niet in de armoede terecht zijn gekomen. Kortom, we hebben de afgelopen 30 jaar heel veel uh, tot slot gebracht. Er is veel bereikt, daar gaan we het straks ook nog even uitgebreider over hebben... over de effectiviteit van ontwikkelingshulp, als je het goed vindt. Uh, maar even de optelsom, uh, armoede is niet meer een... een, een uh, op een paar uitzonderingen na, uh, zeg jij, niet meer een uh, gegeven... wat zich per land manifesteert, het manifesteert zich op een ander, andere plek. Waar, waar zit de armoede nu nog? De armoede, zit, uh, de armoede zit nu uh, dus echt maar in die conflictgebieden. Uh, en die zit uh, in het probleem. Eigenlijk is het armoedeprobleem een ongelijkheidsprobleem geworden. Uh, namelijk dat landen, India tijd het beste voorbeeld van... Uh, een land met een eigen uh, atoomprogramma. met een ruimtevaartprogramma. en ondertussen 300 miljoen mensen. Uh, op het Indiaanse platteland. die uh, eigenlijk beneden de armoedegrens leven. En dan, dan zie iets, je dus is, dat. Iets, minder dan iets meer dan een dollar per dag. van een dollar per dag, per dag uh, moet, moet rondkomen. Dan zie je dus dat. Uh, het, het armoedeprobleem. Is steeds meer een ongelijkheidsprobleem is geworden. Dat geldt in Brazilië ook. Dat geldt in Indonesië ook. Uh, elites, uh, groeiende middenklasse. maar nog steeds een flinke groep mensen. Uh, die. Uh, arm zijn, maar een land als India wil al helemaal geen ontwikkelingssamenwerking meer hebben. Die heeft dit helemaal niet te wachten op onze interventie. Maar dat, dat, is, dat is een interessante observatie. 75% van de armoede ja. zit inmiddels in die middeninkomen landen, uh, En dat zijn landen, zeg je, die helemaal geen behoefte meer hebben... aan ontwikkelingssamenwerking, want die vinden zichzelf te groot voor. Ja, die, denken, die zeggen, waar moe je je mee? Uh, wij zijn een serieus land, we, we gaan over onze eigen bevolking. En we zitten helemaal niet te wachten op jullie, uh, uh, jullie uh, uh, bemoeizorg... Nog een ingrediënt uh, in deze hele discussie... over hoe, wat is nu precies effectieve uh, ontwikkelingshulp. is de vraag, uh, laten we eens kijken naar, naar die ontwikkelende landen... de snel ontwikkelende landen die uh, op dit moment wereldwijd bezig zijn. Brazilië, uh, India, uh, China. Met ja. name die drie. Die doen niet aan ontwikkelingshulp, toch? Die doen, ja, niet zoals wij het deden. Maar ze zijn enorm actief in Afrika. Uh, de Chinezen leggen... Enorme uh, kilometers uh, aan wegen aan, spoorlijnen aan. Bouwen ziekenhuizen, bouwen ministeries. Uh, de Brazilianen zijn uh, bezig met uh, uh, met name uh, landbouw. Want dat is in Brazilië een, een capaciteit die ze zelf hebben. Uh, India doet heel veel in technologie. Kortom, die landen doen, zijn actief. Ik vind dat ook eigenlijk enorme winst. Maar waarin onderscheiden ze zich van de manier waarop wij dat doen... Wat ze doen is uh, eigenlijk veel meer... Uh, zij, zij zitten veel meer in zakelijke transacties. Um, van China is dat het meest bekend. Wij, um, uh, wij leggen uh, wegen aan. Wij uh, uh, spoorlijnen, et cetera. En we krijgen van jullie daarvoor... Um, uh, koper uh, en uh, olie en kobalt, uh, nou ja, et cetera, krijgen we daarvoor terug. Dus een soort ruilhandel, hele elementaire ruilhandel. Jullie krijgen van ons spullen, wij krijgen van jullie spullen. En, nou ja, dus die zitten veel meer op dat niveau, op model... dan op een soort ontwikkelingssamenwerkingsmodel. Dus in, in plaats van ons model, wat uitgaat van hulp als vertrekpunt... gaan zij uit van handel als vertrekpunt? Ja, maar je moet niet vergeten dat wij eigenlijk um, op een ingewikkelde manier... Uh, ook wel een beetje uh, diezelfde uh, truc uithalen... Uh, wij haalden heel veel grondstoffen daarnaartoe. Die kwamen in het bezit van bedrijven. En vervolgens met belastinginkomsten gingen wij hulp geven. En in zekere zin is weliswaar met wat tussenstappen... is eigenlijk het model van, uh, van het westen ook heel... we hebben daar heel veel grondstoffen, olie, et cetera, ook vandaan gehaald. Dus ik denk dat het model zijt met iets meer uh, ingewikkeldheden daartussenin. En, en bij de Chinezen en de Indiërs is het wat meer recht toe recht aan uh, ruilhandel. Maar, maar we moeten niet doen alsof wij daar alleen maar iets gegeven hebben... en niks gehaald hebben. We hebben daar heel veel vandaan gehaald. We geven ook wat terug. Alleen is het wat in een opslachtige manier dan de, dan de Chinezen dat doen. Als je nou de optelsom uh, maakt van waar, waar we het de afgelopen tien uh, minuten over gehad hebben. Mm -hmm. Moet je dan niet stoppen met ontwikkelingshulp zoals wij dat nu doen? Nee, ik denk dat, dat als je kijkt naar uh, ook landen als uh, Kenia en, en Bangladesh. Die uh, hebben nog een enorme uh, weg te gaan. Die, je kunt als land ook een, een, een land als, uh, uh, maar zelfs ook een land als Zuid-Soedan. Je kan niet meer doen alsof je niet bij de globale wereld hoort. Dus je moet heel snel aanhaken. Wij hebben in Europa 700 jaar erover gedaan... om uh, ons land te krijgen waar het nu is. He, als Laat ik het even anders vragen. Stel dat wij, wij bedoel ik, wij het Westen... als het dan uh. kan, stel dat het Westen... Uh, uh, binnen nu en een week stopt met ontwikkelingssamenwerking. Wat gebeurt er dan? Dan vallen er zo'n, uh, ik denk, minstens 30 regeringen in uh, Afrika vallen om. Um, Waarom is dat? Omdat de... Uh, ...begroting van overheden in die landen... ...nog vaak voor een flink stuk afhankelijk is van donorgeld. Veel goede kritiek op de ontwikkelingssamenwerking... ...zoals we het nu geven, is dat het vooral subsidie is voor, voor regeringen. ja dus Dat ik geld in verhoudingswijze uh, grote getalen terechtkomt bij, bij, bij regeringen. Ja, dus ik, ik vind ook dat je, dat je wat dat betreft... Uh, uh, ...is, is dat, dat model ook echt aan herziening toe. Uh, vind ik ook... Uh, ik heb ook wel eens in een discussie gezegd... je zou eigenlijk tegen de regering moeten zeggen... je krijgt van ons wat als je elk jaar eh, 2% van je afhankelijkheid eh, vermindert. Dus zorg dat je steeds minder afhankelijk wordt. Eh, want zolang als je afhankelijk blijft gaat het op den duur niet goed. Ik vind ook dat daardoor eh, regeringen eh, meer zouden moeten doen aan bijvoorbeeld belastinginkomsten, belastinginkomsten in eigen land. Uh, dus ik vind, ik vind wat dat betreft dat, dat er ook echt veel meer druk gezet moet worden... Op, zeker voor die middeninkomenslanden als uh, Ghana, Bangladesh... om uiteindelijk die afhankelijkheid van ontwikkelingssamenwerking... in de komende tien jaar fors te verminderen. Maar de werkelijkheid van dit moment is... dat uh, nog een, regeringen, een aantal regeringen heel erg daar er afhankelijk van zijn. We gaan naar jouw visie. Want dit boek bevat vooral een visie op hoe het, hoe het anders zou kunnen. Hoe het uh, misschien effectiever zou kunnen. Wat, wat schort er aan de effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking van nu? Um, ik vind het moeilijk om... Um, uh, wat schort er aan... We hebben tot nu toe heel veel gedaan. En een goed, goed werk gedaan. Dat moeten we vooropstellen. Als je zegt... Alleen ik denk dat het in de wereld van, uh, van vandaag... Hè, waarin... Uh, um, met name nogmaals in die middeninkomenslanden... dat, eh, dat het op een klassieke manier eh, geld geven aan projecten... dat dat eigenlijk wel een beetje eh, in de komende vijf jaar gaandeweg steeds minder kan worden. Dat, eh, wij, dat, dat in die landen bijvoorbeeld heel veel behoefte is aan eh, werkgelegenheid... Nou, Dat kun je met subsidies niet, niet oplossen. Laten we voordat we die stap maken: even, even nog even een stap in de historie doen. Dat is misschien wat aardiger om even het brede ja. perspectief te schetsen. Waar komt uh, de armoedebestrijding uit ons eigen land eigenlijk vandaan? Van vroeger, van, echt van, uit de 17e eeuw. Ja, we, we zijn in, uh, uh, toen wij in de 17e eeuw, uh, dat is begonnen in, uh, in, in de grote steden, Amsterdam. Armenhuizen, uh, uh, opvanghuizen voor, uh, voor zwervers, et cetera. Dat kwam vandaan om een paar hele simpele redenen. Uh, men was bang voor ziektes. We hadden grote epidemieën in de middeleeuwen gehad. En men wilde dat niet meer. En uh, men zag dat als grote bron van, van ziekteverspreiding. Uh, rellen. Onveiligheid. Uh, mensen die... Uh, uh, radeloze mensen die uh, gewoon de boel uh, gingen muiten. Uh, en uh, de burgers, de gegoede de burgers in die tijd... wilden laten zien dat zij gegoede burgers waren. Moraliteit heeft altijd een rol gespeeld in iets willen doen voor een ander. He, dus, dus dat zijn bij elkaar belangrijke ingrediënten geweest. En ik denk voor een deel zijn ze nog steeds... Uh, veiligheid uh, uh, is nog steeds een belangrijke reden. Een term die, die ook vaak gebruikt wordt uh, is het morele imperatief. Wat is dat, het morele imperatief? De morele plicht om, uh, om te zorgen voor, uh, voor anderen. En dat is zeg maar die, die, die uh, in... uh, ethische kant aan ja. ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat, dat morele imperatief, dat is een, een leidend beginsel geweest als het gaat om hulp ook, ook toen wij nog in de koloniën zaten? Ja, ik denk in de kolonie ontwikkelingshulp is echt een, een nakoloniaal uh, verschijnsel. Uh, dus in de kolonie noem je dat geen ontwikkelingshulp. Dat is eigenlijk toen plukten we gewoon die landen 60... nog leeg. Ja, toen, nou, das, wij deden natuurlijk ook, er gebeuren ook wel dingen terug, he, in het termen van onderwijs en gezondheidszorg. Maar je, we zijn eigenlijk pas met de term ontwikkelingssamenwerking begonnen, zeg maar, aan het eind van, van, de, uh, van de koloniale tijd, midden jaren 50. Uh, nou ja, dus, dus, dus vanaf dat moment spreken we over ontwikkelingssamenwerking. En, en de beginselen van, van die ontwikkelingssamenwerking, die zijn in de jaren 50, zeg maar, een beetje uh, uh, uh, uh, uh, vastgelegd? Ja, het, begint, het is begonnen vanuit de gedachte van uh, die landen kunnen zichzelf niet, uh, kunnen niet snel genoeg zelf ontwikkelen. Uh, kunnen niet snel genoeg aanhaken uh, in, in de wereld. Dan moeten we uh, met geld en techniek moeten we dat uh, uh, ondersteunen. Dat is eigenlijk de, de gedachte geweest. En uh, nou ja, vanuit de gedachte wij hebben dat wel, uh, wij kunnen het wel. Nou, laten we kijken of wij hun uh, kunnen helpen om ze ook zo ver te komen.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 Is dit nou, nou, nou typisch ontwikkelingssamenwerking uh, van de jaren 70 of is het eigenlijk redelijk modern wat hier gebeurt? Het is, het is, van de jaren, het is heel erg van de jaren 70. Um, uh, sterk, nee, wat ik zeg, sterk, uh, techniek overplanten van uh, hier naar daar. En daar uh, zijn ook wel heel veel, uh, zoals we dat uh, noemen, witte olifanten uit voortgekomen. Prachtig gebouwde fabrieken waar nooit iets meer gebeurd is. Omdat men. Ter plekke niet in staat was om ze op een fatsoenlijke manier, nou ja, op een of andere manier de kennis, de infrastructuur er niet was. Er zijn heel veel spullen geleverd, fabrieken geleverd, uh, apparatuur geleverd, waar, nou ja, waar toch maar heel weinig mee is gebeurd, omdat het te zeer een soort uh, overplanten van onze technologie uh, naar, uh, naar landen is geweest die. Die, ja, waar, waar de, de, de, de ontvangststructuur om daar iets mee te doen nog maar heel uh, niet aanwezig was. Is dat eigenlijk een metafoor voor, voor ontwikkelingssamenwerking uh, oude stijl? Nee, ik denk wat, wat we na, die, na de jaren zeven. Overplanten 70, bedoel ik? Ja, maar dat overplanten. We zijn daarna wel heel erg uh, verschoven van een soort technische assistentie naar veel meer de sociale sectoren. Investeren in onderwijs, investeren in gezondheidszorg, investeren in vrouwen. En dat. Dat nee, sorry, is... dat bedoel ik niet. Ik bedoel, ontwikkelingssamenwerking was eigenlijk... de opvatting daarvan die erachter lag... was dat het vooral moderniseren naar Wester's model was. Ja. ja dat... en in feite, daarvoor ik... die fabriek was een bijna een metafoor van het overplanten... van ja. zoals wij denken, ja, in, ook een, in... zoals een democratie moet zijn... zoals ja. een economie moet zijn, dat gaan jullie nu maar uitvoeren... en wij gaan jullie wel even helpen ermee. Ja, nee, in die zin was het heel erg... een soort uh, kopiëren van, uh, van alles wat wij hadden... dat moest ook daar, en dan kwam het vanzelf goed. een hele naïeve manier over hoe je um, vooruitgang uh, brengt... en de gedachte dat uiteindelijk de hele wereld zo zal worden zoals wij. He, dat, dat was maar natuurlijk toch nog een steeds soort moderniseringsdenken. Van, de Chinezen hebben veel minder last van dat soort scrupules. Uh, die helpen ook uh, regimes in Afrika waarvan wij zeggen... nou, ik dacht het even liever niet. Ja, ja dat, dat, dat, dat vind ik ook lastig. Uh, uh, Soudaan bijvoorbeeld. Uh, ze hebben in de tijd in die oorlog van Noord- en Zuid-Soudaan... een buitengewoon dubieuze, uh, dubieuze rol gespeeld. Dus ik. ik eh, dat is ook een, vind ik een van de eh, ingewikkelde eh, eh, ingewikkeldheden daaraan. Maar wat waar ik eh, erg voor pleit, is dat we veel, veel meer in gesprek gaan met eh, China, India. Als wij alleen maar zeggen jullie doen het niet zoals wij vinden dat het moet, dus jullie doen het niet goed. Dan komen we niet zoveel verder. We hebben nog heel erg de neiging om alles te meten naar onze maat. Maar moeten ook niet heel serieus kijken of zij het misschien niet beter begrepen hebben dan wij. Nee, ik denk, dat, ik denk dat niet. Dat vind ik net zo goed. Uh, een soort uh, de gedachte dat zij nu dus nieuwe standaard zet. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat als je kijkt naar uh, Chinezen in, in Afrika, er zijn daar heel veel. Um, ook, dat weet ik ook uit, uit, uit mijn uh, reizen en contacten. Veel kritiek op hoe Chinezen dat doen. Hoe ze uiteindelijk uh, ook geen enkele verbinding maken met de lokale bevolking. Uh, zich afzonderen daarvan hun eigen mensen inbrengen, niet zorgen voor voldoende werkgelegenheid, et cetera. Dus er is, er is ook terecht veel kritiek mogelijk op wat de Chinezen doen. Nou ja, wat ik bedoel is dat zij handel voorop stellen. En je kunt ook zeggen dat zodra de, de handel aanzwengelt en de economie uh, goed gaat... Uh, komt welvaart vanzelf. Ja, al, die van, al die, uh, er komt niet zoveel vanzelf. Uh, uh, ontwikkeling is, is, is toch een soort uh, bij elkaar komen van... Uh, sociale ontwikkeling, uh, mensen die goed opgeleid zijn... mensen die gezond zijn, van bestuurlijke ontwikkeling... een beetje goed functionerende overheden... een beetje goed functionerende belastingdiensten... Uh, en ook economische ontwikkeling. Dat moet bij elkaar komen, omdat als je maar één ding doet... alleen maar economie zonder goed bestuur... zonder uh, uh, sociale uh, investeringen kom je er niet. Maar we hebben ook gezien de afgelopen twintig jaar... als je alleen maar investeert in de sociale sectoren en te weinig doet aan economische ontwikkeling... dan, dan, gaat er, dan blijf je ook te eenzijdig bezig. Dus het, het, is een ingewikkeld, het is ingewikkelder. En de Chinezen kiezen één kant. En dat is wel een beperkte kant. Behoorlijk opportunistisch. Behoorlijk opportunistisch, ja. We hebben nog één fragment voor je. Uit 1978. Uh, de KLM heeft een opdracht gekregen... om in, Chi in, in China, mag ik zeggen, om in Suriname aan de slag te gaan. Om de natuurlijke rijkdommen van Suriname te inventariseren... heeft KLM Aerocarto opdracht gekregen de oerwouden en savannen te fotograferen. Op deze wijze krijgen experts een indruk van de structuur van de bodem... en van daarin eventueel aanwezige mineralen. Grondteams verrichten dan het verdere onderzoek. Op dit ogenblik wordt slechts 10% van de Surinaamse bodem geëxploiteerd. Veel ontwikkelingsgeld zal nog nodig zijn... om daaraan ten gunste van de bevolking uitbreiding te geven. Um, dat klink, klinkt onbaatzuchtig, maar het ging natuurlijk ook vooral om uh, waar zit uh, kostbaar spul in de grond. Ja. Yeah. Het grappige is dat de, de KLM, uh, dus blijkbaar toen heel veel onderzoek heeft gedaan naar uh, dat er eigenlijk in al die uh, 30 jaar na die niet zoveel gebeurd is. En nu zijn de Chinezen in, uh, in Suriname op grote schaal bezig met de ontginning van mijnen, van bauxiet en andere uh, mineralen. Goud? Daarin, ja, goud die daar in de grond zitten. Uh, de Chinezen gaan nu misschien wel de vruchten plukken van de, van de foto's die KLM in de tijd gemaakt heeft, wie weet. Ja, met overigens desastreuze gevolgen voor de natuur. Ja, ja nou dat is bijvoorbeeld een van de problemen met de Chinezen, dat ze nauwelijks naar ecologische en uh, uh, milieueffecten kijken. Wat zou er nu uh, anders kunnen en wat zou er eigenlijk misschien ook wel anders moeten? Ik denk dat je uh, er zijn. Volgens mij zijn voor met name die, die, die, die, die middeninkomenslanden zijn twee dingen van belang. Uh, economie, en dan vooral midden- en kleinbedrijf, uh, en goed bestuur. Het goed op orde krijgen van uh, overheden, belastingdienst, kadaster, uh, kamers van koophandel, hoe je, hoe je het ook noemt. Dat zijn volgens mij de twee grote uitdagingen voor landen als Ghana, uh, Kenia, Tanzania, uh, Bangladesh. Uh, en... en, en uh, dus in die landen vind ik dat, je, dat we echt naar een ander beleid moeten. Dus minder gericht op, uh, op zeg maar, uh, klassieke ontwikkelingssamenwerking... ...geld overdragen voor projecten, gezondheidszorg, onderwijs. Um, meer in die, in die... Nou ja, investeer nou eens in... in uh, en dan zeg ik vooral midden- en kleinbedrijf. Waarom? Omdat dat schept banen. Dat schept werkgelegenheid. En dat is voor... Het is toch een beetje alsof je de minister hoort nu. Nee, maar ik, ik, ik, ik, nou ja, goed, ik vind dat ook. Bloemen heeft uh, gewoon gelijk op dat vlak... Bloemen was... heeft, heeft in die zin gelijk, heeft echt gelijk... in de zin dat uh, uh, landen als uh, in Afrika hebben een bevolking... die voor, 25, voor 50% jonger is dan 25 jaar. Dat zijn allemaal mensen die uh, aan het werk willen. Die een inkomen willen verwerven. Misschien wel een, een gezin willen stichten. En die dus op zoek zijn naar werk. En dat is een van de grootste uitdagingen voor uh, de toekomst van... van uh, ontwikkeling, om het allemaal zo te zeggen, uh, om te zorgen dat mensen uh, aan het werk geholpen worden. En mijn grote zorg is dat dat uh, terecht moet komen bij uh, lokaal midden- en kleinbedrijf, Niet bij grote bedrijven, die, die, die, die, die, daar, daar zit de werkgelegenheid niet, die zit bij het midden- en kleinbedrijf. En bij lokale mensen die weten hoe je mensen aan het werk houdt. Dus? Investeer in een midden- en kleinbedrijf uh, ter plekke. Zorg dat daar uh, werkgelegenheid, werk en inkomen uh, toenemen. Zorg ook dat je uh, bijvoorbeeld, uh, al die landen hebben een enorme informele sector. Allemaal informele bedrijfjes, niet geregistreerd, uh, niet georganiseerd, et cetera. Kijk nou eens of je die bedrijfjes niet deel kunt, dat je die beter kunt steunen, daar meer in kunt doen. Er zitten allerlei mensen in die wel willen ondernemen, maar die nou ja, uh, beperkte middelen, beperkte mogelijkheden, kortom, het potentieel van die landen uh, beter benutten, daar meer in doen, dat, daar geloof ik in. Betekent dat dat jullie uh, als core date, maar ook, ook als andere hulporganisaties, eigenlijk um, een organisatie worden die zich bijvoorbeeld helemaal op micro-kredieten micro gaat richten? Um, dat, we, we zijn nu een kleine 18 jaar bezig met micro-kredieten, ook met kleine bedrijven. Maar ik denk wel dat dat meer gaat worden. Ja. Wij, wij gaan ook als core date meer kijken van uh, kun je uh, steunen van midden- en kleinbedrijven? Kun je het, uh, het steunen van uh, kredieten voor, voor mensen? Kun je dat vergroten en, um, en uitbreiden. Nou hebben jullie ook, ook vanuit jullie historie... heel veel gedaan ook aan gezondheidszorg ja. in allerlei landen. Um, wat betekent dat op dat vlak? Nou, bl wij blijven dat doen. En met name in, uh, in die... Uh, we hebben sowieso als CORDEAT uh, uh, besloten om ons... Uh, dat heeft ook met onze geschiedenis te maken... om ons te richten op die uh, uh, onderkant van de wereld. Uh, de conflictgebieden, Falende Staten, Congo, Soedan, Afghanistan... En daar uh, is nog heel veel werk te verzetten uh, op het terrein van gezondheidszorg, op het terrein van onderwijs, op het terrein van de positie Klassieke van Klassieke ontwikkelingssamenwerking. Ja, daar, daar, uh, ik denk dat wij daar, we hebben als, uh, als organisatie daar een hele lange traditie in. Uh, Mensen in nood, noodhulp, um, nou daar zijn we goed in. Allemaal uh, fondsen die vind... kortheid vallen. Ja, en je moet, je moet doen waar je goed in bent, uh, ben ik van overtuigd. En wij doen waar we goed in zijn uh, en uh, uh, zullen dat ook de komende jaren blijven doen. Uh, en nou ja, uh, van daaruit kijken wa waar we in de toekomst uh, verder uh, uh, ontwikkelen. Ik, ik hoor toch even los van die klassieke conflictgebieden... want daar uh, ja. uh, hoor ik toch ook een, uh, een, een, een, een andere kijk... en een kijk die heel erg ook in, in uh, lijn ligt met wat dit kabinet wil. Um, mag je zeggen dat het een rechtsere kijk is op ontwikkelingssamenwerking? Nee, ja, niet dat ik, dat ik, daar in oordeel Dus maar ja, ik niet, probeer ik bedoel... het even... In, in, Nee, ik, ik, ik vind het. Uh, ik zou het niet. Uh, ik vind die, die onderscheidingen rechts-links uh, uh, um, weinig uh, behulpzaam. Ik vind het vooral een reflectie van een veranderende wereld. Uh, van het feit dat uh, uh, de situatie. dat de positie van landen in. Uh, zoals uh, uh, Ghana, Indonesië echt anders is dan dat die. Uh, uh, 10, 20, 30 jaar geleden was. En. Daar ja, moet je ik, naar kijken. Ik vraag het omdat de, het hele debat over ontwikkelingssamenwerking... altijd al sterk gepolitiseerd is. Maar zeker de laatste jaren nog ja. veel, veel sterker. Uh, steeds meer mensen zeggen... Uh, stop er maar helemaal mee, want het heeft geen enkele zin. En er lijken nu dus ook argumenten te zijn om het in ieder geval minder en anders te gaan doen. Argumenten die het kabinet ook gebruikt. Veel landen kunnen het prima alleen. Sterker nog, sommige landen willen het niet eens meer. Mm -hmm. um, dus is het aardig om te kijken van waar liggen nu die kansen... waar liggen nu die uitdagingen, wat kun je en wat moet je ook nog. Ja. Want is het wel altijd even effectief geweest tot nu toe? Ik denk dat ik ben heel erg. Uh, ik, ben alle, uh, ik ben een grote uh, bewonderaar van wat we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. He, ik, uh, even een heel concreet voorbeeld. Toen ik in 2005 naar. Uh, ben ik in Zuid-Afrika geweest. Uh, toen ben ik naar een hospice voor kinderen geweest. Uh, daar kwamen kinderen tussen 0 en 12 jaar. En elk kind wat daar binnengebracht werd. daar wisten die zusters die daarvoor zorgden. Dit kind gaat dood. En elke week was daar een begrafenis. Uh, en nu, uh, uh, zeven jaar later, uh, uh, ho gebeurt dat, hoeft dat niet meer. Uh, we hebben uh, in termen van medicijnen, behandelingen, voorkomen van de overdracht van HIV-AIDS uh, van moeders naar kinderen, zoveel bereikt. En alleen maar dankzij ontwikkelingssamenwerking. Dat is niet gebeurd omdat banken daarin investeren. Dat is niet gebeurd omdat bedrijven daarin investeren. Dat is gebeurd omdat ontwikkelingssamenwerking daar het geld voor op tafel heeft gelegd om effectieve uh, AIDS bestrijding uh, te doen. Geldt ook voor microkrediet. Microkrediet heeft, heeft op dit moment meer dan 100 miljoen mensen die daar uh, dagelijks uh, uh, die daar gebruik van maken en die daarmee uh, een, een bodem in hun bestaan hebben. De banken hebben het niet bedacht, bedrijven hebben het niet bedacht, het zijn ontwikkelingsorganisaties die het bedacht hebben, die het groot hebben gemaakt. En ik denk dus dat we met elkaar, uh, bijna alle kinderen, dat gaat echt uh, 90-95 procent van de kinderen in de wereld, gaat nu naar school. We kunnen soms twijfel hebben over de kwaliteit, maar ze gaan naar school, ze snappen dat ze iets moeten leren. Uh, dus ik vind dat we in de afgelopen 20 jaar heel veel bereikt hebben op dat punt. En ik, en ik ga ook niet zeggen van. Nee, en ik vind het ook heel lastig, of vind het ook gemakkelijk om te zeggen van nou ja, het moet nu anders. En dat is een teken dat het, in, dat het hiervoor niet goed is geweest. Dat we er eigenlijk maar. We hebben er maar een rommeltje van gemaakt. Nu moet het allemaal anders. Nee, we hebben het goed gedaan. Alleen de wereld is, aan het, is echt aan het veranderen. En dus moeten we het anders doen. René Groothuis is te gast in Kaaseluna. Je hebt muziek meegenomen, René. Mm -hmm. het, wat voor muziek? Um, een, een uh, lied van Geer Reinders, uh, Bloosmuziek. Uh, dat is een Limburgse, uh, gaat over een Limburgs dorp en een fanfare. En dat, uh, dat, ja, dat, dat heeft iets met mijn, mijn echtgenote, komt uit Limburg. Haar vader... Jij uh, niet zelf uh, zo te horen? Huh? Jij zelf niet zo te horen? Nee, nee, ik niet. Uh, uh, zij kom, komt uit Limburg. Haar vader was uh, dierenarts en voorzitter van een fanfare. En dat lied, dat bij dat, uh, mij heel veel herinneringen op aan zo'n gemeenschap... Die ook uh, ja, waar, zekere, waar die betrokkenheid op elkaar, waar zekere warmte en uh, aandacht voor elkaar... Uh, waar dat heel erg vanzelfsprekend was. En ik vind dat, voor mij is dat ook altijd een, een warme en mooie herinnering. Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon. Witte blues blauw box met geel biezen en pas gepoetste show. Naar boete een durp. Heurlen ik het gerette van een trompet. Genoeg gewaild, hier drinken voor schaad. En de eerste stro droog het van wie het weg. En ik dacht, verrek, hier trek naar geen een zondigse En het lege truit van die trombonen strok oost naar voren, over de stoep Wie de kerk waren natuurlijk weer, twee cafés en een plein. Er hij speelde een fanfaar heel fijn. Blaas muziek op een schone zondig zondagmorgen. Blaas muziek. Bloos mij ver. Met toeters en bellen. Vooral vertellen. Zondagmorgen blaas muziek. me grie. Geef mij een bloosbas voor het stevig fundament. Geef mij juwe en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperdag weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heurst ze bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek ziet, mij me ver. Met toeters en bellen, een schoon voor vertellen. zondagmorgen mooi ge bloos, muziek. bloos Even weer wakker. <laughs> René Grotehuis, directeur van Koor, deed na het verschijnen van jouw boek, Grenzeloos Eigen Belang. Um, verklaar die titel trouwens, hè? Grenzeloos Eigen Belang? Ja, um, um, wij, wij krijgen steeds meer belang bij de rest van de wereld. Um, wij, uh, uh, uh, die, die wederkerigheid die wordt, uh, die wordt steeds sterker. Ik was. Te, twee voorbeelden. Uh, ik was. Um, en vorig jaar hebben we als kort meegedaan aan een, uh, en dat doen we nog steeds, aan een onderzoek van de Tilburgse Universiteit. En dat richt zich op de vraag naar gezondheidszorg in Afrika en Europa. En waarom? De basis daarvoor ligt in een uh, onderzoek van de Europese Commissie die zegt, in 2025 uh, kunnen wij met een vergrijzende bevolking, en een afnemende beroepsbevolking, hebben we gewoon te weinig handen aan het bed om dat te doen. En zullen we dus mensen van elders moeten halen. Dat is natuurlijk een Buitengewoon gewoon onderwerp onderwerpen in Nederland, migratie... maar de werkelijkheid, de harde cijfers laten zien... dat we dat anders niet voor elkaar krijgen. En dat onderzoek richt zich op de vraag... Hè, dat betekent voor mij, hè, ik bedoel, eh, over 15 jaar... Eh, als ik eh, 77, 78 ben... dan zou het best eens kunnen zijn dat een Afrikaanse eh, verzorgster... in de thuiszorg bij mij eh, langskomt... of eh, in het verzorgingshuis, of eh, waar ik dan ook wel mag zijn... om eh, de zorg die er anders niet meer zou zijn om die te leveren. Hopelijk heeft ze Afrikaans geleerd voor je? Ja, nou ja, goed, dat is dus de vraag. Hoe investeren wij, hè, als dat de werkelijkheid is... die, die je gewoon kunt uitrekenen... Euh, dan gaat het onderzoek met de vraag... wat moeten wij investeren in de gezondheidszorg van Afrika... mensen daar opleiden, euh, kennis maar, van, maar om feite... dat goed te kunnen doen. Interessante vraag, maar in feit is dat ook een omkering van, van de ontwikkelingssamenwerking, toch? Want je hebt het dan over kennis, migratie in feite, want je hebt het niet meer over mensen die uh, uh, het allersimpelste werk komen doen en uit, uit hongers, uh, economische motieven hier komen. Je hebt het over mensen die we echt gewoon nodig hebben om onze economie te laten ja. draaien. Ja, maar dat is dus, kijk waar vroeger zij ons nodig hadden om hun land te laten draaien, hebben wij in de toekomst mensen vandaar meer nodig dan om, uh, om het hier uh, rond te krijgen. Helpt het dan als we nu een beetje lief voor ze zijn of zijn ze dat dan tegen die tijd lang weer vergeten? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het gaat over uh, werkelijk serieus interesse in elkaar. Uh, serieus uh, dingen met elkaar delen en in elkaar investeren. Uh, elkaar niet zien als, uh, als windgewesten waar we uh, voordeel aan hebben. En daarom uh, is grensloos eigenbelang ook echt iets anders dan uh, plat eigenbelang. In de zin van, we worden er rijker van, we vullen er onze, uh, onze portemonnee mee. Uh, en ik denk dat dat de realiteit van de toekomst is. ander voorbeeld is landbouw. Nederland is een landbouwnatie. Waar ligt de toekomst van de landbouw in Afrika? Uh, daar is in termen van nog heel veel te doen aan productiviteit. Aan uh, het verbeteren van uh, de landbouw. Die is nodig voor de eigen bevolking. Eh, en, en, en de voedselzekerheid van Afrika. Maar die zal ook nodig zijn om bij te dragen aan de, hele, uh, de, de, de 2, 2 miljard mensen die er nog bij komen. En, Daarin... Precies, maar het feit dat er nog heel veel potentieel zit in die landbouw daar... is de reden dat jij in het boek zegt... Uh, die groei van die wereldbevolking dat heeft, hoeft helemaal niet te leiden tot voedselschaarste. Ja, ja. En ik denk dus bijvoorbeeld, dat hoeft niet. We, kunnen, we zijn goed in staat. Uh, zeg maar, ik, zei, ik zei al eerder, we hebben de afgelopen 30 jaar 2 miljard mensen... hebben we op een menswaardige manier uh, in deze wereld uh, nou ja, een plek kunnen geven. Ik ben ervan overtuigd dat we ook die volgende 2 miljard uh, daar een plek in kunnen geven. Als we goed investeren, als we ook op een en niet alleen maar om er zelf beter van te worden, zorgen... dat die twee, mensen, twee miljard mensen van een flink deel in Afrika, Azië, Latijns-Amerika... het overgrote deel komt daar te wonen... dat die uiteindelijk een goed perspectief hebben. Daar ligt voor, ook voor de Nederlandse landbouw een enorm eh, potentieel. Als men eh, wat wil, zal men daar iets moeten doen. Nou, We hebben er belang bij om daarin te investeren. We hebben er belang bij om ons daar eh, echt interesse voor te hebben... en eh, te zorgen dat daar eh, nou ja, opleiding, training, kwaliteit, infrastructuur... Eh, Cetera, uh, dat dat uh, zich verder ontwikkelt. En in die zin hebben wij belang bij de rest van de wereld. Het combineren van hulp en handel, dat is het, uh, het regeringsbeleid uh, geworden. Mm -hmm. Moet ik zeggen. Uh, iets wat, wat, wat jij ook onderschrijft. Ja. Um, wat gaat het opleveren? Ja, ik, ik, ik heb toen, toen dus in oktober uh, dat kabinet zei... we gaan een ministerie vormen voor hulp en handel, heb ik gezegd... dat is een goed idee. Er uh, zijn allerlei discussies over, over uh, of, dat niet dan, uh, of we dan niet eigenlijk het Nederlandse bedrijfsleven gaan steunen. En ik vind dat je daar heel kritisch op moet zijn. Exportkredieten voor het Nederlands bedrijfsleven om dingen naar Afrika te sturen of naar Azië vind ik echt uh, uh, dol. Uh, maar, maar het gaat uh, wel gebeuren met een beetje pech. ja gaat, bedoel, met, met een beetje. Maar dat bedoel dat. Kijk, um, als je zo'n verbinding maakt tussen hulp en handel, uh, kan je, uh, uh, ja, dan zullen er soms ook dingen gebeuren waar, waar ik niet blij mee ben. Maar ik vind wel van belang dat het gebeurt. Juist omdat in een flink deel van die landen... waar 75% van de armen wonen... dat zijn niet middeninkomenslanden... omdat daar uh, investeren... Uh, in economische ontwikkeling... Uh, in uh, uh, techniek en infrastructuur... in midden- en kleinbedrijven... ongelooflijk belangrijk is. Dus... Uh, uh, op zich een prima idee. Um, uh, waar, waar eindigt hulp en waar begint handel? Kijk, ik vind dat je... Als je, geld, als je geld van ontwikkelingssamenwerking besteedt, dan moet het ook bijdragen aan ontwikkeling. Dat betekent, voor ons voor zijn het hele uh, simpele criteria. Als je, als je nu geld uit de zak van ontwikkelingssamenwerking aan bedrijven geeft, of het nou Nederlandse bedrijven zijn of uh, lokale bedrijven, dan moet je tenminste uh, zorgen dat het werkgelegenheid oplevert, dat het... Uh, um, Kennis, uh, dat je, wat doe dan? Kennisverbetering in die landen. Dat je verbetert in de infrastructuur. Dat je mensen een fatsoenlijk loon betaalt. Volgens uh, dus de, minstens de, de, de, de, de principes van, uh, uh, van, van uh, de, de Internationale Arbeidsorganisatie. Dan moet je maatschappelijk verantwoord ondernemen. Principes toepassen. Nou, dus ik vind dat je een paar criteria daar moet geven. En, zolang als de, en dan zeg ik: dan is het. Ja, dan is het relevant voor de ontwikkeling van het land. Als het alleen maar is om iemand uh, zijn bedrijf uh, uh, te laten uh, bloeien, die vervolgens daar allerlei dingen mee doet die niet uh, aan dat land ten goede komen, dan, uh, dan, moet je de, dan, dan vind ik moet je dat niet doen. Maar uh, nou ja, zolang als dat... Als dat ja, dus ik, ik vind die verbinding goed, ik vind het goed dat je daar criteria aan stelt. Het moet bijdragen, maar als het bijdraagt, moet je niet te moeilijk doen over de vraag is het nou handel of is het nou hulp. Frans Vermeer stuurt een uh, bericht via Twitter en die schrijft... is het terecht dat de minister stopt aan werken aan goed bestuur? Met andere woorden, tot nu toe werd er vaak... Hè, waar we het ja. straks over hadden, vaak gezegd van... Uh, luister, jij land, jullie krijgen alleen maar geld... op het moment dat er sprake is van een fatsoenlijke uh, overheid. Uh, als het niet zo is, dan krijg je geen geld. Ja, het is een van de, een van de delen van, van het uh, nieuwe beleid... Waar ik, uh, waar ik niet blij mee ben, dat... Uh, Goed bestuur als, uh, als thema van het uh, van het. Uh, nou ja, uit het beleid is, uh, als apart thema eruit daar, is. Ze zegt wel, ik kan in, uh, bijvoorbeeld als het gaat over landbouw uh, en over water, kan ik heel veel via die thema's ook doen aan goed bestuur. Maar dat moet ik nog zien. Want goed bestuur is naast economische ontwikkeling, is goed bestuur, goede instituties, Belastingdiensten, kamerverkopen, et cetera. Dat is uh, juist in die landen van enorm uh, groot belang. En ik vind dus het loslaten van. Goed bestuur als, als thema vind ik wel een. Uh, ja, dat is een van de dingen waar ik niet blij mee ben. Want liever toch nog heel klein beetje de dominee blijven. Nee, ik denk dat willen die landen uh, dat voor, voor stappen te maken, uh, dat goed bestuur uh, echt onontbeerlijk is. Uh, uh, zonder een fatsoenlijke Belastingdienst in die landen gaan ze nooit in staat zijn hun eigen gezondheidszorg, hun eigen onderwijs te betalen hun eigen uh, uh, infrastructuur uh, op orde te krijgen. Kortom, die, een goed bestuur is gewoon heel erg nodig... Om, om een land een beetje ordelijk te kunnen organiseren. Maar niet cynisch bedoeld. Maar als de Grieken het niet, nog niet eens lukt... wie zijn wij dan om dat op te leggen aan landen... die nog veel verder in hun ontwikkeling staan? Nee, ik, ik vind niet dat wij iets moeten opleggen. Ik vind dat wij heel veel bij te dragen hebben. Opleggen... Uh, is niet meer, uh, dat is niet meer onze positie. Vroeger nee, maar op het moment wij... dat je een geldbuidel hebt en je zegt: luister, jullie moeten het georganiseerd hebben, anders krijg je geen geld. Dat is het standpunt wat jij voorstaat. Nee, ik vind dat je moet. Ik, ik, ik, uh, de geld in de zin van: uh, als jullie niet, dan uh, krijg je geen geld. Nee, ik vind dat je uh, moet investeren uh, juist in die, uh, in, die, in die infrastructuur of in, die, in, die, in dat goed bestuur. En dat je daar. Dan gaat het helemaal niet over geld, dan gaat het over kennis... dan gaat het over uitwisseling tussen instituten... dan gaat het over uh, wetenschappers, wetenschappers met elkaar dingen laten doen... ambtenaren uh, van daar naar hier halen. Dus ik zie dat minder als een soort uh, conditie... een soort voorwaarde om geld te kunnen krijgen... maar als iets waar wij uh, ervaring in hebben... Uh, en waar we een bijdrage in kunnen leveren. René Groothuis, directeur van Coortheed. Uh, we, we hebben nog een, uh, een tweede uur. Uh, blijf je zitten? Ja, ik blijf even zitten. Ja. Dat vind ik gezellig. Goed, als u dan in de tweede uur met wil bellen, vragen heeft, opmerkingen heeft aan René Grotehuis... Eh, of eigen ervaring heeft met ontwikkelingssamenwerking, bel ons op 0800 1101. 0800 1101 of mail naar kazeloenen.cnv.nl. Dat zometeen in de tweede uur van Kazeloenen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont.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 een stelletje kutclowns. Oh man, wat zijn die kringen hey, Pas op Sherman, als je de ton komt, jij plat. Ja, als een dubbeltje. Een dubbeltje? Ah ja, nee, maar. Het begon te lopen. Sherman groeide in zijn rol als informant. En de Hoge Heer en Den Haag kregen belangstelling voor ons onderzoek. We mochten niet klagen. Maar knagen deed het wel. Uh, Werd het niet eens tijd voor resultaat? Uh, oh. Hey, Sherman, Wat? Doe nee. ik het niet goed? Nee, nee, heel goed. Die shit die jij verkoopt, die is super. Hou je meer? Mm -hmm. Hoeveel wil je dan, Jacek? Doe mij kilo. Dit is goede shit. Een kilo? Voor jou alleen. Wat is kilo? Niks. Maar een shit is super. Ga je handelen, Jacek? Ik geef aan vrienden in Warschau. Jouw shit is beter, weet je, Serman, dan die troep van Peppie en Kokkie. Peppie en Kokkie? Hé, hey, waarom lach je? Weet jij wie Peppie en Kokkie zijn? Ja? Als kind vond ik ze geweldig, jongen. Echt. Als kind, Jezus, Maria. Oké. Okay. Uh, wat is er met Peppi en Kokkie? Ja, Jacek? Ze zitten in die gaven. Achter de viesafslag. Bij Hans janssen Chemie. En die andere in Haasje? Kutazes. Nou, jongen, toch. Je kan wel merken dat jij geen Amsterdammer bent. Man, je bent zelf ook in poort. Nou, ik vind hem wel iets oprechts hebben. Als je een dergend vindt, doet de deur even dicht. Dan nou, gun die jongens dat nou. Ze hebben die hufter toch mooi te grazen genomen? Mogen ze dat vieren? Die hufter? Nicola Ageste, de moordenaar van Verhaaf. Wat? Heeft hij Verhaaf? Waarschijnlijk. Ja, die Lagerstee is altijd al een heufter geweest. Korin en ik hebben nog met hem gewerkt, op de Warmoestraat. Toen deugde hij al van geen kanten. En dat is daarna alleen maar erger geworden. Mijn moeder zei altijd, het begint met de suikerpot van je moeder... en het eindigt met een moord. Ja, ja maar hij heeft toch meer moorden op zich geweten? Ja, nou, maar daar hebben ze nooit bewijs voor kunnen vinden. Ja, nu wel naar het schijnt. Hij heeft toch niet bekend, hè, dat hij verhaaf heeft omgelegd? Nou, de indirecte bewijzen stapelen zich op. Maar wat voor ons interessanter is, hè... die meneer Lagerstee zit volgens het dossier in het kringetje rond Edie Lagarde... En dus is het aannemelijk dat die Lagarde hem opdracht heeft gegeven om Verhaaf te vermoorden. Dat is giswerk. Nou, het lijkt me een, een aanwijzing dat die directie daadwerkelijk bestaat. En dat die dus inderdaad Verhaaf hebben laten liquideren. Dus? Dus hebben wij iets om de mensen in de hoge regionen mee tevreden te stellen. Het is wel boterzacht allemaal. Kom op, Saskia. Kom op, kom op. Rechts, rechts, links. Nog een keer. Kom op. Rechts, rechts, links. Niet afwachten. Kom aan. Initiatief nemen. Kom op, Saskia. Hé, hey, Sas. Hé, hey, pap. Wie is dat meisje? Oh, dat is Nora. Dus dat is nou Nora. Kom eens mee naar buiten? Naar buiten? Kom dan maar. Zeg het eens, dus. ik heb een tip. In het Westelijk Havengebied. Daar zit een bedrijf, Hans Janssen Chemie. Daar zal je eens moeten kijken. En waarom? Omdat Peppy en Kokkie daar werken. <laughs> nou, luister nou, Peppy en Kokkie handelen in hash. Waar kom er nee? Uh, maar het is echt Peppi en Kokkie. Ja, jij bent de regisseur. Goed, ik zal eens kijken. Dank je. Hey, hey, hey! En mijn tipgeld? Dat krijg je als het klopt. Nee, Ik, ik lach me dood, hoor. Nee, echt? Ik ligt de stofzuiger onder mijn tafel van het lachen. Ik ben serieus, ja? Zo peppy en Kokkie. Nee, zo'n goeie heb ik alleen geen jaren meer gehoord. Cor! En dat krijg je allemaal op de cursus humor. Cor! Ja, roept u maar! Dit is Willy Alfredo! Cor, serieus? We hebben een unieke kans om Peppi en Kokkie te arresteren. Moeten we die laten lopen? Uh, ik, uh... Nee, zeg het maar. Wat denk je? Moeten we ze oppakken of niet? Ik denk anders. Die indruk had ik wel. ja. De directie, die moeten we hebben. Wel de collega's van Amsterdam. Laten zij Peppie en Kokkie maar oppakken. Ik arresteer ze liever zelf. Ik ben nog steeds politieman, jij niet... Ik denk wel dat ik dit ga missen als ik dit nooit meer hoef te doen. Nou, ja, wat toch niet, dit, hè? Ja, ja. Ouderwetse posten. Ouderwetse politiewerk. Loeren. Urenlang loeren en dan overgaan tot de aanval. Posten, je fit, wou je zeggen. Nou, mij niet. Nee, Komt door al die hamburgers die jij naar binnen schuift. Koffie. Anders hebben we niet, toch? Nou, gewoon maar vol. Uh, Hoe lang zitten we hier nou al? Uh, dik twee uur. En dat voor een paar clowns. Dan zou je zien dat er nog een stelletje kutclowns zijn ook. Hallo, hier waren 52. Ja? We komen jullie kant op. Oké. Okay. Begrepen. Mm. Okay. Ja, ze hadden zich beter de dikke en de dunne kunnen noemen. Dan had ik ze uit elkaar kunnen houden. Kijk, kijk, kijk, kijk. Nog een auto. Hmm. wordt dat toch nog interessant. Godverdomme, godverman. Wat was dat nou voor teringzooien? Hey, dat is Dikke Benny. Wat, ken je die? Mm -hmm. Als je nog één keer... Die werkt voor een koffieshop in de Oud-West. Godverdomme, dat zijn jij niet weten. Joh. Hey, hé, hey, rustig aan. Oh, nee, ga jij je ermee bemoeien? Vat hey, zo. doet dus je niet gewoon Jij zeker niet. Nee, moet jij eens opletten, joh. Maar vrij rustig nou. Rustig. Ik heb rustig. nog niks strafbaars hey, gehoord. Stel ja, je hij hey, zeg nou rustig wat er is, dan weet ik wat ik moet. Ja, even normaal, man. Die shit, jongen, dat was echt geen goede shit, jongen. Ja. Ja, was dat geen goede shit? Nee, dat was fucking klote shit. Stront, dat was het. Smaken en verschillen. Nou. Hé, hey, maar deze hier. Dit is geen stront. Deze hier is beter. Eerste klas shit. Je mag hem testen. hè hey, kok? Oké, okay, wij hebben het uh. bewijs. We gaan. Oké, stelletje Godverdomme. Dit is de politie. Hey, maar, Jullie zijn nog kom Ik ben niet. Hou ik kan het nee. zien! jij nou nog niet van mij? Ik heb gewoon gehoord. Hou erbij, hou erbij, Even meewerken! Kom op, hou erbij, hou erbij, hou Rustig, kijk erbij, hou Even meewerken! Kom op. erbij, hem erbij, hou hem Hou nu. nee! erbij, hou Rustig blijven. Kijk eens en waar ik nou zo benieuwd naar ben, hè? Wie is nou Peppy En wie is Kokkie? Hey, die dikke, dat is, is Kokkie. En uh, and die andere, die andere, is... Die... Ja, goeie, kent! En dan had je het toch goed, Wietse. Hé, hey, die Willemse. We moeten jullie... Moeten wij wat, Witsen? Dag niet. Wij uh, hebben wat. <tie> hebben jullie ja. wat? Iets wat ik zou willen hebben? Dat zou een verrassing zijn. Mm -hmm. Moet ik het eruit trekken of zo? Uh, uh, nou ja, als ik het ik... zou zeggen, dan zou het geen verrassing meer zijn. Hè? We hebben drie arrestanten in de wagen zitten, collega. Heren. Nee, maar de baas van het spul. Hé, hey, die Gijs. Kom je even kijken? Blij je oude collega's weer eens te zien? Ik hoor drie arrestanten. Ja, we hebben Peppy en Kokkie Zeg je, en... je kan me rug op met je humor van Rijn. En dikke Benny. Drie handelaren, plus de vijf kilo hars die ze bij zich hadden. Doe maar. Zeg eens Hofstra, heb je eindelijk iemand opgepakt? Ja, en zonder met het bewijs te knoeien. Hoe vind je die? Hoeveel zei je nou dat jullie bij je hadden? Vijf hele kilo'tjes? Hoor je dat wel tillen in je eentje? Ik heb de indruk dat onze collega's niet blij zijn met onze gesten, Collega's? Hoor je dat, Willemsen? Ik dacht dat het RGM stond voor een regionaal genootschap van Maarten <laughs> Het leven is geen feest. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar Gijs Korteling wat had die een godsnaam te klagen. Sommige mensen zijn zuur zonder dat ze er een reden voor hebben. Wat nu? Nu! Nu, Wietse. Nu zijn wij in Amsterdam. Moeten we de papierwinkel nog afmaken? Ja, hallo. Ik bedoel, volop leuke kroegen, Wietse, dus... Uh... Wil je het op een cijper zetten? Nee. Mijn tante kan ook zo uit de hoek komen, ja die was wel lid van de Blauwe Knoop. Nee, man. wij gaan het niet op een zuipen zetten. Wij gaan heel beschaafd met z'n tweeën de arrestatie van Peppie Kokkie vieren. Kom op, collega Hofstra. Of eh, heb jij weer een afspraak met die vrouw? Waar heb je het over? <tie> Wij? Nee, dank je. Het wordt tijd dat je een besluit neemt, jongen. Wat? Ja, rook je nou of rook je niet? En twee pilskintjes voor de eer. Dan hebben we hazes weer. <laughs> Altijd als er wat te vieren valt. Nee, nou, jongen, proost, hè? Proost maar. Deze gaat toch niet zo schrijnend doen als die, als die klootzakken van daarnet, hè? Blij waren ze niet, die Amsterdammers. Snap jij dat ah, ze zijn gewoon Amsterdamse saggerijnen, denk ik. Maar die, die korteling, hè? De, de, de, heeft die iets tegen jou of zo? Die kijkt er nog van vroeger. Had ik al proost gezegd? Nee, hey, kom op. Het is toch niet normaal? Gaan we nog vier, of niet? Ah, meneer is op zijn pik getrapt. Korg. Hm. Ja, daar moet je mee uitkijken. Je hebt er maar één. Ik denk dat ik maar eens naar huis ga. Ah, nou ja, ja, ja, ja, sorry hoor. Sorry, iets. Zo bedoel ik het niet. Barman doet er nog twee van mij. En toch, er is iets tussen jou en die korteling. U hoorde onder meer. Heijn van der Heijden, Fred Goesens en René Fokker. Regie, Chris Baaiemann en Jeroen Stout. Scenario, Stan Lapinski. Bezoek de website ntr.nl/slash de spin.